Vorige week is Rihanna nog steeds de beste in Europa. The only girl in the world. Acht weken lang om weer terug te vinden hitlijst. Of dat volgende week ook zo is, dan moet je volgende week gewoon luisteren Tussen 3 en 5 dan heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je klaarstaan. De rest mij nog een paar dingen, dat is sowieso een heel fijn weekend te wensen natuurlijk. En daarnaast u nog even te wijzen op morgen half elf Hotel Hoogland. In de krant stond het ook al, er staat daar van alles te gebeuren. U kunt het volgen via de Santforts radio, maar ook even langs komen in Hotel Hoogland. Dat kan natuurlijk. Een fijn weekend en heel veel plezier met je weekend in met Niels en Karim. Uh, Stadler, Ja, yeah, wat? Is that het? It? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De veroordeling van een Libiër voor de Schipholbrand van 2005 moet worden vernietigd. Dat stelt de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. De Libiër veroorzaakte de Schipholbrand met een sigarettenpeuk in zijn cel... Het gerechtshof Amsterdam oordeelde vorig jaar dat hij schuldig is aan opzettelijke brandstichting. en ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal vindt opzet niet bewezen. Bij de brand op Schiphol-Oost vielen in 2005 elf doden. Het kabinet wil het makkelijker maken om vrijspraak te herzien. Niet alleen bij misdrijven waar levenslange gevangenisstraf op staat... maar ook bij doodslag en bij gewelds- en zedendelicten met dodelijk afloop... moet het mogelijk worden mensen opnieuw te vervolgen. De plannen staan in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De zaken worden heropend als nieuw, zeer belastend bewijs opduikt, zoals bij het DNA-onderzoek. Bij ernstige misdrijven kan het belang van de samenleving zwaarder wegen dan dat van de vrijgesproken verdachten, zegt Opstelten. Op het centraal station van Leiden is een passagierstrein met zo'n 20 km per uur achterop een lege trein gereden. Er zijn volgens de eerste berichten acht gewonden. De meeste hebben nekklachten. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. Autogas of LPG is nog nooit zo duur geweest. De liter LPG kost nu aan de pomp 75 cent. Dat is twee keer zoveel als acht jaar geleden. Het aantal LPG-rijders blijft dalen. Dat komt volgens consumentenorganisatie United Consumers. Doordat de auto's die op diesel of benzine rijden steeds zuiniger worden en belastingvoordeel krijgen. Schaatser Ronald Mulder is in Heerenveen Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. Mulder won in Tijalf allebei de ritten en reed met 35-11 een kampioenschapsrecord. Tweede werd Jan Smeekens, de kampioen van 2009. Het brons was voor Stefan Groothuis. Dan het weer nog vanavond van het westen uit regen. Morgen klaart het wat op, maar vanuit het noordwesten volgen dan wel buien. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 BeachNet, het computer-internetcentrum en internetcentrum van Zago. BeachNet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Yeah. For a while We're smiling but we're close to tears Even after all those We just now got the feeling that we're meeting for the first time Can't a us, crazy. Don't give up on me, baby. Goedemiddag en welkom bij het weekend in met Niels en Karim. Um, je hoorde net voor de first time van een script en iTrack van Tim Berg. Niels, ben je er? Ja, ik ben er. Kijk, dat is leuk. Vandaag ook met uh, Shorts in de studio. Je kent hem van de Euro Breakdown hier voor ons programma. Um, laat ik jullie wat uitleggen over ons programma. Um, we gaan kaarten weggeven zo direct voor Brown Hill. Zij spelen 5 november in het... Nee, vandaag is 5 november. Ze spelen volgende week donderdag... ...in het patronaat. Uh, wij mogen er zes kaarten voor weggeven. Die gaan we in twee sekers weggeven. Um, die kan daarvoor, zal ik bellen naar de studio? Het nummer geef ik zo. En voor de rest voor de rest van uitleg gaan we naar Niels. Ja. Moet ik de eerste de vragen al stellen, Karim? Nee. Die gaan we die straks pas doorgeven. Die gaan we straks pas doorgeven, Niels. Oké. Okay. Nou, ik ben dus Niels van den Houdand. Ik ga dus samen met Karim uh, uh, het weekend in presenteren. En uh, ik hoop dat jullie er veel zin in hebben We gaan dus uh, vandaag uh, kaarten weggeven Zoals Kareem zei We krijgen bizarre nieuwtjes En uh, dierenweetjes van Karim Ja, daar kijk ik echt naar uit door de dierenweetjes Ja? ja. Oké okay. En je gaat zo leuk luisteren naar uh, De nieuwe danceplaat Wij gaan elk weekend een danceplaat en een gewone hit prom Promoten tot een weekendhit En een weekend dansplaat. En uh, deze week is de danceplaat Ja, het kan ook niet anders Leica G6 Een heerlijke plaat en uh, die heb ik nu voor jullie klaarstaan, die komt er dus nu aan. Love my style, at my table getting wild. Get, get, get, get them bottles poppin'. We get that drip and that drop out. Now give me two more bottles, 'cause you know it don't stay the Hell yeah, drink it up, drink, drink it up. Sober like they they like We're sober 'cause around me they be acting like they drunk. They be acting like they drunk, acting, acting like they drunk. We're sober 'cause around me they be acting like they drunk. bottles. <laughs>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 Put your hands up. Hey, it's Make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your, put your hands up. Ja, goedemiddag. We zijn er nog steeds. Uh, we gaan zo leuke kaarten weggeven voor Brownhill. Je kan aan de studio bellen. Bel dan met 023 573 en beantwoord de volgende vraag die je zo hoort. Maar nu dan eerst uh, Brownhill met Ghetto Queen. Ja, dames en heren, welkom terug. Je hoorde Ghetto Queen van Brownhill. Een heerlijke plaat. En als we het toch over Brownhill hebben, we gaan kaarten weggeven voor Brownhill. Dus, um, wil je die kaarten winnen, bel naar de studio. Dat kan via het nummer 0235731969. Niels, vertel jij de vraag? Ja, ik wou nog even wat zeggen. Het is uh, aanstaande donderdag 11 november. In de patronaat. En het zijn VIP-kaarten, dus bel snel. Vraag nummer 1. Welk nummer hoorde u net? Dus bel 0235731969. 31969. En uh, ja, hoe vind ik het? Gaat dat nu toe? Ja, goed. Kijk, dat is mooi. Uh, ja, dus afwachten nu tot, uh, tot we worden gebeld. Laten we ondertussen even een, een ander plaatje draaien. Van Bluff. Iedereen kent hem wel. Alles. Of liefde, liefst uit Londen.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 Dan stoort ze mijn hart vol en al liefs uit Londen.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 Oh God, wat is er lief? Gisteren, hij is Apollo, die mis jij dus zoet. Vaag uit Praag, een, een, een kattebel, want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft, stort ze mijn hart vol, met al het lief uit Londen. Ja, Totel, wat ga je ons vertellen? Kijk eens, hè. Dag in jouw show. De volgende keer dat jij konijnen hebt, eens, hè? Binky. Wist jij hè, dat konijnen snoeplusten? Ja, dat wist je, denk ik wel. Maar wist je ook dat ze gek zijn op zoethout? Nee, dat wist ik niet. Ja, iedereen is wel gek op zoethout, uh, hoor. Die uh, Dirt. Normaal snoepje voor een konijn. Het wordt dan ook gebruikt uh, om snoepjes van te maken. Dat is logisch, want iedereen kan het ook in de winkel kopen. Eh. Uh, maar helaas voor de konijnen, al vinden ze het zo lekker, ze mogen het niet, want het is te sterk. Konijnen kunnen namelijk niet al het suiker verteren. Zonde. Ja, nou, nou weet ik ook heel, heel, heel toevallig dat jij uh, goudvis heeft gehad. Ja, dat klopt ook. Um, wist je dat die niet tegen donker konden? Oh ja? Ja, waar stonden die bij jou? In mijn kamer. Ja, maar is het een lichte kamer, donkere kamer? Nou, er zaten lamp in, maar hij stond half in mijn kast meestal. Half in je kast, oh, dat vinden ze wel, uh, wel is leuk. Dus op een donker plekje, hè? Ja, want kijk, wij mensen hoeven niet alleen uh, in de zon te liggen voor een kleurtje. Eigenlijk moeten goudvissen dat ook. Goudvissen kunnen namelijk uh, slecht tegen, tegen donker. Daar, uh, daar worden ze tof van en zo, en dat, is, uh, dat is heel lullig. Dan heb je, heb je een, uh, nou, geen eens goud, goudvis gekocht, maar een oranje vis. Uh, het wordt een wit vis. En dan wordt het een wit vis. Lekker om te bakken, toch? Ja, heb je dolfijnen in je, in je, in je aquarium hebben. Zeg maar. Precies. Dat is niet leuk. Die zijn grijs. En dan weet ik toevallig... Ja, ik weet echt heel veel van jou... Dat je ook in een blauwe pyjama slaapt. Ja, dat klopt. Wordt je veel gebeten dan muggen? Ja, wel een beetje. Wel okay. zomers. Ik heb, denk ik, de oplossing. Nou, vertel. Een andere pyjama. Zo? Want? Want uit onderzoek is gebleken... Dat uh, muggen worden aangetrokken door de kleur blauw. Oké. Okay. En, en, en nou kijk even naar beneden en... Ik heb eigenlijk alleen maar blauw aan. Dus ik ga, zal ik even snel naar het kruidvat, even uh, mugolie kopen. Precies. Zijn die daar eigenlijk nog wel, muggen? Nee. Ja, dus een mug wordt dus twee keer, twee keer sterker uh, aangetrokken door de kleur blauw. Dat wist ik echt niet. En uh, ja, dankzij het almachtige Google, hebben we dat dus uh, uitgeplozen voor jullie. Nou, door met, de met het volgende nummer. Burn van Jeroen van Velzen. Bassato ga je nu horen op ZFM Zandvoort. We hebben elkaar stevig vast. Je bent hier veilig, dicht bij mij. Al dat bezit dat ons verspaarde, zou toch verdwijnen met de tijd dat wat overblijft zijn wij. mij. wat mij hield, dat mijn thuis was, al die tijd, alles wat ik nodig heb, alles wat belangrijk is voor mij, alles wat ik nodig heb. Ja, dat was onze grote kleine vriendje Ro Roel van Velsen. En daarna Waterkant van Marco Bizzato. Ja, Roel van Velsen was Burn. Heerlijk nummer. Als ik uh, zal het zelf mag zeggen. We, gaan, uh, we worden plat gebeld maar niemand geeft een goede antwoord. Dus uh, Niels, take it away. Ja, mensen, ga bellen. Ik zeg nog één keer het nummer. 023 5731 969. Dus, en de vraag luidt. Welk nummer hoorde je het dus straks? Ja, en dan uh, gaan we nu luisteren naar uh, Goldplay. Een heerlijk nummer, vind ik zelf. Viva la Vida namelijk. Komt ie aan hoor.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 Ja, dat was Robbie Williams met DJ Rock. En daarvoor horen we Coldplay met Viva La Vida. Maar wat ga je in ons tweede uur uh, horen, Niels? Ja. Ben jij dat? Ja, dat weet ik. Allemaal leuke nieuwtjes. Bizarre Jou. nieuwtjes van mij. We gaan uh, ondertussen ook nog de kaarten uitreiken. Maar dat doen we niet in de uitzending. Dus mensen, blijven massaal bellen. We hebben al één goed antwoord gehoord. En er zijn nog kaarten over. Dus blijf bellen. Ja, en uh, ik hoop dat, jullie, uh, dat wij jullie vermaken nu. Um, wat ga je zo nog horen qua platen? Want hier hebben we het nieuws. Zodat krijg je uh, de Club Kent Hendelmee. En uh, er rijt nog iets van bluff. Dus ik zou zeggen, hou hem hier. Hou hem hier. Nou, dan komt hier, nu de Club Kent Hendelmee van Floor Rider. Featuring wie anders dan David Kedda. Your oh, baby. Ja, je hoorde Fidel Le Grant met Put Your Hands Up. Heerlijk nummer. Zo, uh, zo voor het eten. Um, we gaan nog uh, één nummer draaien nu. En dat is uh, het heerlijke, heerlijke nieuwe nummer van Econ Ekon is, uh, is back. ze uh, te horen in ons show. En ja, of het niet anders kan. Het is uh, weer met onze hele, hele grote, hele grote vriend David Ketta. Want je hoort hier nu de nieuwe... Van Akon en David Getta genaamd Angel.